Jobboots met het NOS-journaal. De Europese Unie in steun is van de Waalse deelregering. Dan gaat de top komende donderdag, waarop het verdrag zou worden ondertekend, niet door. 27 van de 28 EU-landen zijn al akkoord gegaan met het handelsverdrag. Alleen de Waalse deelregering ligt dwars. Die is bang dat boeren uit Wallonië te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van boeren uit Canada. IS-rebellen hebben in Irak de stad Roetba aangevallen. Gewapende milities vielen vanmorgen vroeg de stad in het westen van het land aan... met auto's vol bommen. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... maar verschillende media spreken van meerdere doden en gewonden. IS greep in Roedba in 2014 de macht. Een paar maanden geleden kwam de stad weer in handen van het Iraakse leger. Vrijdag vielen IS-rebellen ook al Kirkuk aan. Daarbij kwamen enkele tientallen mensen om. De twee aanvallen zouden zijn bedoeld als afleiding van de strijd om de door IS bezette stad Mosul. Bij de bouw van een stadion in Qatar is een arbeider om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens het organisatiecomité gaat het om een werkgerelateerd ongeluk. Meerdere bronnen hebben de afgelopen jaren gemeld dat er slachtoffers zijn gevallen. Maar Qatar heeft altijd gezegd dat ze bijna nooit rechtstreeks te maken hebben met het werk. Het land steunt zwaar op arbeidsmigranten om de stadions en infrastructuur op tijd af te krijgen. De brandveiligheid in een aantal Nederlandse gevangenissen schiet tekort. Dat blijkt volgens het ANP uit interne controles van de justitiële inrichtingen. Zo ontbreken geregeld calamiteitsplannen en duidelijke afspraken met de brandweer. De justitiële inrichtingen zegt dat de acute problemen zijn verholpen... Maar oud-voorzitter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is bezorgd. Na de Schipholbrand in 2005 zou er weinig zijn veranderd. Het weer vooral in het Zuidoosten nog mist in de rest van het land, periode met zon. Alleen in het noorden kans op regen, temperatuur vandaag rond 11 graden. Morgen bewolkt, in het Zuidoosten kans op regen, het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar rijdt het nog langzaam tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk. Maar alle rijstroken zijn inmiddels weer open. De pechgevallen zijn van het asfalt af. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 school Vandaag in Zandvoort, het zonnetje schijnt lekker en CfM op de radio. Wat wil je nou nog weer? Uur 2 alweer van Zandvoort op zondag en daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard volgen we op de voet de ontwikkelingen tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax. Tussenstand momenteel nog 0-0 en FC Groningen-AZ tussenstand momenteel 1-0. Zodra er ontwikkelingen zijn hoort u dat als een van de eersten. Maar natuurlijk hebben we rond de klok van half vier zo'n vaste item: de evenementenagenda. En er zijn een aantal evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. En tussen de muziek door natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik wil zeggen: genoeg reden om het tweede uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. En wil je meekijken in de studio van ZFM? Ook oh, dat kan hè? Gewoon even gaan naar www.zfmzfm-live.nl En dan kijk je live mee uh, tijdens dit programma Zandvoort op zondag. Wij zeggen een goede zondagmiddag en geniet van het mooie weer en van ZFM... met de Brothers Johnson Nu Hier zijn ze met stamp. Ja, de single van The Brothers Johnson en Stamp draait wij speciaal voor alle discofreaks. En dat zijn daar vast en zeker heel veel lekkere muziek uit de jaren 80. Inderdaad, de single Stamp. ZFM, we zijn er niet alleen op radio, maar 24 uur per dag, ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. CMM. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Ze zeggen dat je een nieuwe man hebt. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of het waar Cena que te llevo a la luna y yo no niet of het waar is. Ik weet niet of het gritando. Esto me está Goedemiddag van CWM Zandvoort. Uh, leuk dat jullie allemaal luisteren. En het gaat er weer aankomen. Hè. We kunnen uh, zeg maar gaan nomineren voor de vrijwilligersprijs van het jaar. Want vrijwilligersinformatiepunt, VIP in het kort. Zandvoort zoekt nominaties voor Vrijwilligersprijs 2016. VIP Zandvoort roept alle vrijwilligers en of bewoners van Zandvoort op... om een vrijwilligersorganisatie te nomineren voor de vri Vrijwilligersprijs 2016...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 Mail naar info zandvoortnl info zandvoortnl en nomineer de organisatie van jouw voorkeur... en vertel waarom jij vindt dat deze organisatie de vrijwilligersprijs verdient. De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op zaterdag 26 november... van 4 tot 6 uur in het gebouw van Pluspunt. Nomineren kan nog tot 28 oktober. En dat kan ook via de app van CFM. Dus mocht je die nog niet hebben... download hem in de Play Store, App Store of de Windows Store. Zoek onder ZFM Zonfoort. En download hem inderdaad op je telefoon of tablet. Dit is ook zo lekker, hè? Hele tijd geleden de en Demaspionation. MUZIEK Vanmiddag om half drie zijn een tweetal wedstrijden gestart, waaronder de klassieker. En er zijn heel veel mensen naar die wedstrijd aan het kijken op dit de, moment, denk ik, op tv. Of misschien wel live in het uh, stadion De Kuip in Rotterdam. We hebben het over uh, Feyenoord, Ajax, daar is de Middelseurers, Albert Jan. Ja, en uh, nog steeds een, een brilstand. 0 tegen 0. Hmm, gaat er wel gescoord worden vandaag? Nou, misschien wordt het een tactische uh, gelijkspel. Dat zou ook nog kunnen. Ja, maar... dat zou heel goed kunnen. Maar goal kan een, he, de boel wel even op scherp zetten natuurlijk. Maar je bent wel blij, want bij FC Groningen... daar wordt uh, flink gescoord tegen AZ. Groningen speelt vandaag thuis. Daar staat het 2 tegen 0. Gescoord is het door B. Linsen in de 18e minuut... en T. van der Weert in de 45 45e minuut. Dus uh, FC Groningen een 2-0 voorsprong. Nou mooi. We houden de wedstrijd uiteraard voor je in de gaten. Ook, euh, ook de tweede helft van die wedstrijd en we volgen ze bijstand voor op zondag. Goedemiddag. in een uh, bericht op Facebook uh, getagd. Ja, echt waar. Zo. Dus, dan wordt mijn naam uh, meegenomen in een uh, bericht. En het gaat erom mensen met een A of een E in een uh, naam. Die zijn stiekem voor Ajax. Oh. oh. Ja, nou ja, ik had een A in de naam. Dus ja, dat van ik. Die zal stiekem voor Ajax zijn. Nou, ik laat het er gewoon eventjes uh, niet over uit. We zullen het over drie kwartier weten. Ja, zo is het. Nou, Feyenoord, Ajax. Nog steeds 0-0 uh, in de rust op dit moment. Ja, het is uh, bijna half uh, vier, we gaan hem doen, de evenementenagenda. Nog tot 13 november bent u van harte welkom in het uh, Zandvoortsmuseum... aan de Swalue straat nummertje 1... om de expositie Hedendaags Realisme te bekijken. De entree is drie euro. Meer informatie over deze expositie... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Gisteravond, groot succes, de drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort. Mocht u daar niet bij zijn geweest, u kunt er vanavond nog naartoe. Er zijn twee voorstellingen, één om 6 uur en één om 11 uur. De drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort. Hoewel de hele maand oktober is gevuld met unieke activiteiten... is een van de hoogtepunten in het Zandvoort Goes Wild programma... een wel hele bijzondere ervaring. Want wanneer kun je nu op het terrein van het circuitpark Zandvoort... vanuit je eigen auto genieten van een topfilm... Er worden vandaag, gisteren, reeds twee films en vandaag ook de vroege voorstelling. Vandaag is voor het hele gezin. Die begint om kwart voor zeven en de late voorstelling begint om half tien. Voor de vroege voorstelling is er gekozen voor de Zoetropolis... en voor de late voorstelling de Jungle Book. En voor 20 euro kunt u daarbij zijn. Maak een bruggetje naar 27 oktober. Half acht s avonds tot half elf s avonds is het tijd voor Ladies' Night.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 Meer informatie over deze Ladies' Night... en over alle andere activiteiten van het Circus Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuszandvoort.nl. Gaan we naar 28 oktober, half negen s'avonds. Dan is het tijd voor de zangavond. Kom iedere laatste vrijdag van de maand zingen bij het Wapen van Zandvoort... in samenwerking met de wapenzangers van Zandvoort. Dat allemaal op 28 oktober vanaf half negen... op het Gasthuisplein nummertje 10 bij het Wapen van Zandvoort. En 29 oktober vanaf 4 uur is het weer tijd voor het 7e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Pellen. Inschrijven kan het nog steeds voor het 7e Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Pellen. De vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van standpaviljoen Talastena organiseren dan voor de 7e keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Pellen. Er wordt op deze zaterdag 29 oktober smiddags om 4 uur begonnen tot in de avonduren. Locatie is als vanouds de café Het Juttertje in het jaar rond paviljoen Thalassa... van de familie Molenaar in Zandvoort. De muzikale omlijsting is ook dit jaar weer in handen van Hij en Gij. En we hebben het gisteren gehoord van uh, Ton Arissen. De Europees kampioen doet ook mee. Dus dat wordt kwaliteit pellen Zeker. geblazen. En na al dat genale pellen en eten natuurlijk... want die hapjes die worden daar natuurlijk ook lekker van gemaakt is het zondagmorgen om tien uur tijd voor een frisse 10.000 gebeuren in Zandvoort. En dat, de startplaats is natuurlijk altijd het cafetaria de Oude Halt... Anytime aan de Vondelaan nummertje 2. Heerlijk anderhalf uur wandelen door Zandvoort en omstreken. Deze zondag 30 oktober vanaf 10 uur. Op 30 oktober om vanaf 3 uur is het tijd voor het grootkoor van de Voice Company. En dat speelt zich allemaal af in de Sint-Agata-kerk op de Grote Krocht 45... De entree is 20 euro, maar dan krijgt u toch ook wel een geweldig mooi programma voorgeschoteld. Want de Voice Company is een laagdrempelig koor dat werkt met projecten en workshops. De projecten duren meestal niet langer dan 8 tot 10 weken... en worden afgesloten met één of meerdere uitvoeringen. Nou, op 30 oktober om 3 uur s middags is het dan zover de uitvoering van de Voice Company... in de Rooms-Katholieke Kerk eh, in de, aan de Grote Krocht 45. en 40. En last but not least, muziek op de zondagmiddag op 30 oktober vanaf 4 tot 6 uur... Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobugeleiding bij de Open Haard. Geen mooier einde van een heerlijke zondag. Dan luisteren naar Mooie Muziek. Zondag 30 oktober onder andere met Jan Eilander... en Lex Koppolse. Dat allemaal op 30 oktober vanaf 4 uur tot 6 uur in de Stichting Anthony uh, aan de Oosterparkstraat 44 te Zandvoort. En dat was hem, de evenementagenda. En uh, ja de evenementen zijn ook na te lezen op de CFM app. Zoek gewoon even in het menu naar evenementen. En luister op je gemak mee met de onder meer Nick en Simon. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Ik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 Nick en Simon en Kijk Omhoog. my brand, you understand Sometimes the girl forgets She forgets to hide them I know who left those smokes behind She'll say, oh, he's just a friend And I'll say, oh, I'm not blind ook een lekkere plaat, hè? Dat is van uh, Robert Holmes. Je hoorde him. Ja, we hebben nog even een uh, nagekomen evenement. Ja, wat zeker ook uh, de klassiekliefhebbers onder u uh, zal aanspreken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de uitvoering van de kreuningsmessen. Na het succesvolle project in 2013 van het Requiem van Frau Ray... is uh, nu een andere grootheid uit de muziekgeschiedenis aan bod. Op 29 oktober wordt in de Agatha Kerk de kreuningsmessen van Wolfgang Amadeus Mozart uitgevoerd door een gelegenheidskoor met medewerking van solisten Joep Jaspers... Trudy Glas, Martine Zeldentuis, Piet Hogeveen en Nienke Oostenrijk. De uitvoering is onder leiding van dirigent Hedwig Jurius en wordt begeleid door organist Paul Waarts. De kroningsmesse is op zaterdag 29 oktober... en begint om 5 uur in de Agatha Kerk, Grootkrocht 45 in Zandvoort. De toegang is gratis, maar aan het, en aan het eind is er, van de uitvoering is er een deurcollecte. Dus klassiek liefhebbers, de uitvoering de de Kreunungsmessen in Absolute Aanrader op 29 oktober vanaf 5 uur in de Agatha Kerk. En uh, voor andere klassiek liefhebbers, even de tip. Elke zondagavond van 7 tot 9 heeft ZFM ook weer zijn klassieke programma ZFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen. En u bent van harte uitgenodigd om daarna te gaan luisteren vanavond tussen 7 en 9 uur. Want ook klassiek liefhebbers zitten goed bij CFM. Oké, okay. en uh, ja, dat, uh, dat uh, andere evenement is dus volgende week zaterdag. Ja, ja. volgende week zaterdag, klopt. Tijd last night in my dreams. Walking the streets of someone ghost town. I tried to believe in God in James Dean, but Hollywood so loud. So, all on the same.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 Geskoort uh, Albert Jan bij uh, de klassieke Feyenoord Ajax. En wel in de 55ste minuut door Kaal Dolberg. Tussenstand Feyenoord Ajax derhalve 0 tegen 1. It was Ik drive a sportscar just to poo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 sad soul darling i know or sad soul sad soul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 追踪 Zie je hem met zaterdag op zondag. was eerste hoorde je Mike Posner en a pill in Ibiza. Jawel, speciaal even voor uh, collega Fred Heij van uh, Entertainment for You. En uh, daarachteraan hoorde je de, de towncombeelers van The Jam. Ja, de tussenstanden op dit moment Feyenoord-Ajax, albert -Jan. 0 tegen 1. 0 tegen 1. Ja. Er is gescoord door Ajax in de 55 ste minuut. En we hopen dat dan even de zaak openbreekt... en alsnog een spannende wedstrijd gaat worden. Dan hebben we nog over. Uh, FC Groningen ontvangt thuis AZ. Tussenstand? Uh, 2 tegen 0. Ik was even aan het zoeken in de computer. <laughs> FC Groningen doet goede zaken... ondanks dat ze onderaan staan momenteel in de eredivisie. Ja, staan ze onderaan. Ze staan onderaan. Oh, maar na vandaag natuurlijk weer niet. Uh, als het zo doorgaat tenminste. En uh, dan hebben we nog één wedstrijd om kwart voor vijf. SC Heerenveen ontvangt thuis Herakles Almelo. We houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Terug van de LP van Michael Jackson. Of The Wall, hoort je het gelijknamige nummer. Of The Wall. Ja, we gaan alweer op naar het nieuws. En weer van 4 uur. En dan zijn we er nog 1 uur lang met Zandvoort op zondag. En hier is Daryl Hall en John Oates.